In België noemen ze het deadline-dag. Zeven maanden na de verkiezingen. De formatie van een nieuwe regering moet vandaag rondkomen. Want formateur Bart de Wever heeft een afspraak met de koning. En daar kan die niet onderuit. De onderhandelaars hebben de hele nacht doorgepraat. En deze verslaggever van de VRT vertelt welke moeilijke onderwerpen daar op tafel liggen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over het samenvoegen van politiezones. Of over het afschaffen van de Senaat. Als dat gedaan is, dan gaan ze pas over dat sociaal-economische beginnen. Bijvoorbeeld de indexen mag daar geraakt worden. En dat zijn de hele gevoelige dossiers. Die zitten eigenlijk helemaal op het einde. En daar zit de grote spanning op. En het Benefietconcert Fire Aid is in volle gang. Daar treden allerlei wereldsterren op om geld in te zamelen... voor de slachtoffers van de branden in Los Angeles. Lady Gaga, Anderson Paak, Tate McRae en John Mayer zijn er allemaal bij. En een half uurtje geleden stond Billie Eilish nog op het podium... met haar broer. En dat klonk dan zo... I wasn't better alone, can't change the way Green Day trad ook op en zanger Billy Joe Armstrong van die band... noemde het een van zijn belangrijkste optredens ooit. Hoeveel geld er met de actie is opgehaald, weten we nog niet. Het weer dan, het is flink koud. De temperatuur is uh, nou best wel frisjes. Verder blijft het vandaag bijna overal droog... en piept de zon er ook af en toe tussendoor. En het wordt een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Het was een vorstin, onze koningin, onze koningin De rooi van Zuidwijn. Het zal je neef maar zijn En dan Mabelgate, oh het klamme zweet Dan weer Maxima, de romstreden pa En maar steeds die ouwe kliek Met hun republiek aan de kant gezet bij het kabinet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 Dag, lieve koningin, lieve koningin, lieve koningin. Lieve koningin van Brigitte Kaandorp en dit was de aftrap van weer een tweewekelijks programma van Hanny, Beb en mij. Even geen rust aan de kust. We gaan er weer twee leuke uurtjes van maken. Met uh, heel veel fijne muziek. Ja. Met gezellige gasten. Met um, allerlei uh, nieuwtjes uit Zandvoort. En het weerbericht. Weer een column van Hanny En nou ja, het, uh, we zitten weer boordevol geloof ik. Dus Zo. we gaan ons niet vervelen. Uh, van harte welkom, luisteraars. Ja. Leuk dat jullie weer afgestemd oh, ja, ik hebben. En zeggen. Welkom, Hanny. De... Verjaardag natuurlijk oh, dat je dat draait. Ja. Hoe oud wordt Beatrix? Goedemorgen. Ja, Beatrix is jarig vandaag. Ja. Beatrix wordt vandaag 87 jaar. 87. Ja. 87. En ze is koningin geweest van 1980 tot 2013. Dat heb ik even nagekeken. Zo. Dat was natuurlijk heel lang onze koningin. Ja. Ja. Maar ja. Prinses Beatrix. Het was ook echt een koningin, hè? Jij ik ben niet nog ja. van Wilhelmina. Ik nee. heb het niet opgezocht van Willem. Dat ik ja, nog even, van Juliana B.A. Dat kan ik straks nog even doen, maar vandaag vieren we Bea. Ja, zo is het. Ja, en dat vieren ze natuurlijk altijd 27 uh, of 30 uh, april, ja. de verjaardag van Juliana, omdat het dan lekker weer was voor ja, buitenfeesten. Ja, natuurlijk. Maar uh, jarig is ze vandaag, hoor. Oké. Okay. Yeah. Nou, ja. Nou, lang zal ze nog leven. Ja, ja. zeker. Ja, uh, iemand die niet meer jarig zal zijn. Uh, nou. Marianne Faithful, hè. Gisteren oh, ja. overleden. 78 ja. jaar ja, ja, ja. Ja, ik... ik uh, ja. Het is toch altijd weer even schrikken, hè. Ja. Dan, ja. Uh, als je hadden we vorige geleest. keer met Manuela Kemp, weet je wel. Dat nou, was ook zo Hadden wij dat net voor de uitzending en nu. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja. En nu Marianne Faithful. ja. ja. Weer een ik, ja. icoon minder. Ja, ja. ja. Het, het, het, maar ik vind toch de laatste tijd het, het, de, iedereen valt om joh. Wat is er aan de hand? Ja, dat ja. zijn inderdaad periodes dol. Dat is mij ook opgevallen. Ja, want ik, ik heb nog wel eens gereageerd op Facebook bijvoorbeeld van nou, dat wordt een mooi orkest daarboven. Omdat er dan achter elkaar muzikanten ja. wegvielen. Ja. Nou, dan nu Maria Faithful, jeetje. Ja, dat is... Ja, zeker. En ik, ik heb uh, de vrijheid genomen om een uh, mooi liedje van Marianne Faithful uh, uit te zoeken. En ik dacht, ik ga niet voor het, uh, het geëikte. Ik heb een, een liedje van de gevonden, dat heet Losing. Mm -hmm. En die, die tekst is zo waanzinnig prachtig. Zo mooi. Dus uh, die wilde ik graag voor jullie draaien. Mooi. Ja. Annie, Beb en natuurlijk onze luisteraars. Komt die Losing van Marianne Faithful. Oh, <music> Think you're cheating or with whom you have been sleeping but all the shit that you've been eating Nieuws, nieuws, nieuws. Vanaf vorige week zaterdag tot en met 23 februari... vindt in het Oude Raadhuis te Zandvoort een bijzondere tentoonstelling plaats. Zo lees ik hier. Daar wordt fotowerk gepresenteerd van de Zandvoortse fotograaf Udo K. Gijsler. En beelden van Jaap Plas uit Vijfhuizen. Udo Gijsler toont een oogst van... 20 jaar fotograferen. Hij is een bekende fotograaf uit ons dorp... en hij presenteert deze overzicht toonstelling... een selectie van zijn werk van de afgelopen jaren. Over dat werk vertelt hij dat hij als kind van de grote stad... op zoek is naar een interactie tussen mens... het stedelijk gebied en de natuur. Uh, Jaap Plas uh, doet een dialoog in beelden. Want naast de foto's van Gijsler zijn er ook beelden van hem te zien. En hij komt uit Vijf Huizen over zijn artistieke proces, zegt hij. Er moet voor mij een klik zijn met steen of een stuk hout. Het beeld dat daaruit ontstaat is een spiegel van een reis in een wereld die zich schuilhoudt in mijzelf. Prachtige poëtische woorden hè, in de week van de poëzie. De dubbele expositie in het Oude Raadhuis is te zien vanaf vorige week zaterdag, dus 25 januari, tot en met 23 februari. Het is elke zaterdag en zondag, is het open tussen 12 en 5, 12 en 17 uur. De locatie is gratis toegankelijk. En zoals u misschien weet is de entree in de Haltestraat, de eerste houten deur links. Inlichtingen kunt u nog inwinnen bij Udo Gijsler apenstaartje Dus dat is inderdaad in het Oude Raadhuis. Het Zandvoorts Museum is na een aantal weken verbouwen ook weer open. En daar is momenteel een nieuwe tentoonstelling Plastic op Drift. Deze tijdelijke expositie zijn kunstwerken te zien die zijn gemaakt van afval dat geraapt is door Jutters Geluk. En Jutters Geluk kennen wij als een stichting die zwerfplastic van het strand raapt. Daar hebben ze prachtige kunstwerken van gemaakt, van dingen die zijn uh, aangespoeld of achtergelaten. Doppen, flessen, visnetten. Zij hebben ook een winkel achter in de Kerkstraat. En daar kunnen we zien hoe deze... ...vondsten worden omgevormd tot kunst. Het is een beetje een passieproject van me geworden... ...zegt de directeur Aurelie Ruhe. Ik vind het vervelend dat we zoveel plastic gebruiken... ...dat het uiteindelijk heel moeilijk is om er weer vanaf te komen. Het hergebruiken daarvan wilde ik graag als kernwaarde van het museum gebruiken. En dat is haar gelukt... Dus het museum is weer geopend en daar is kunst te zien gemaakt van gevonden plastic. Gaat er allemaal op af. Plastic op drift is te zien tot eind mei in ons Zandvoortsmuseum. Museum. Ja, en leuk is wel dat in het Zandvoorts Museum momenteel ook natuurlijk een tentoonstelling is met foto's van de broeders Bakel uit ja, de Kerkstraat ja, ja. vroeger, ja, ja, ja. waardoor je nou, even weer een prachtige blik kunt werpen in de jaren 1900, hè? Geweldig, hoe het hè? er toen uitzag. Ja, echt hartstikke leuk, hartstikke leuk. Ja, we gaan weer even een muziekje draaien, en dat ga ik doen voor iemand die vanuit Spanje naar ons aan het luisteren is nu. Ik uh, kwam haar uh, afgelopen week tegen. Tijdens een bijeenkomst. En um, ze vond het zo leuk om te horen dat ik bij de radio uh, werkte. En toen zei ik, nou als je gaat luisteren. Want dat kan natuurlijk vanuit Spanje. Vanuit de hele wereld kan dat tegenwoordig. Ja. Ja, via zfm-live.nl. En dan kan je nog meekijken ook. Wat wil je nog meer? Uh, maar omdat het vanuit Spanje is, heb ik gekozen voor een, een Spaanse-achtig liedje. <laughs> van uh, de welbekende Regas uit Den Haag. Die, die Spaanse muziek zo prachtig vertolken, maar dan met Nederlandse teksten. <gülpig> en uh, dit liedje heet bijna Mee. Komt-ie? Komt er nog wat? Speciaal voor Helen. Ik denk, ik heb dat ergens Zij was mooi, Maria Dolores. Jammer dat ze er vandoor is. Heb ik. Met een vent die van kantoor is. Het kent ook zijn dat hij stukadoor is. Zij vond mij leuk, Maria Helena. De allerleukste man op een Want toen ik vroeg, ga je mee? Nou, dan was ze snel verdwijnen Kijk naar wat doe ik? Bijna, bijna, bijna. Schrik bijna, bijna mee. Die het was al voor 50% geregeld, die wilde wel, maar zei ze zij nee Ze ging bijna, bijna mee, ze ging bijna, bijna mee gaat altijd fout met de Maria, Nee, hey Maria, maar Marie, nee Allee Ja, luister, leg het nou aan mij Hoe kan Maria, nou, moeder zijn ik heb me dat vaak afgevraagd. Ik heb een video, dus, uh, ik het niet. Want wie nooit waagt, blijft altijd maar. Ja. bijna, bijna, bijna, bijna. Ze ging bijna, bijna mee. Het was al voor 50% geregeld. Ik wilde wel, maar zei nee. Ze ging bijna, bijna mee. Ze ging bijna, bijna mee. Zij altijd vat met de Maria, geen Maria, maar Marie, nee. Ja. Zij leuk. leuk. Spelen met je wat ja. dingen. Zij was heet Maria Carmen, haar bijnaam was Chili Con Carmen. Oh, lekker, lekker. De vrouwen riepen, Maria. Karme, neem mijn man niet in je armen oh, Zij was nou zoet, Maria Rosa Ze vond mij best een leuke goza Kijk, ben ik Maar eh, toen ik werd de wilde foze Wist ze niet hoe snel ze me was lozen <totstuk> Bijna, bijna, bijna Ze ging bijna, bijna mee Het was zo voor 50% geregeld Ik wilde wel, maar zij zei ze nee ik de 5, dan zit dan Ze ging bijna, bijna mee ze ging bijna bijna mee. Gaat altijd vast met de Maria, geen hey Maria, maar mariné. Nee. Bang bang bang Maria, mijn hart zegt bang bang bang. Dan nou, nou gaat hij schieten. Bang bang bang Maria, mijn hart zegt bang bang geen, ja. mijn hart. Bang bang bang Maria, mijn hart zegt bang. Oh, oh, oh. Bang bang bang Maria, jouw ja, deur zegt ja, die die. Bang, bang, bang, Maria, wat ze bang, bang, bang. Dat is weer niet gelukt vandaag. Bang, bang, bang, Maria, je deur zegt bang. Bang, bang, bang, Maria, ik peer een krenk. Bang, bang, bang, bang, Maria. Amen, het is uit. Ja, speciaal voor Helen uit Spanje, de regas met uh, Benna May. Prachtig hoe ze die liedjes ombouwen, ja, ja, he, die ja. rijgaas. Ja. He? Heerlijk, jongen, heerlijk. Je wordt er helemaal vrolijk van. Ja. ja. Um, uh, ik, ik ga nog even verder met, met vrolijke dingen. Uh, Dorrestein ja, is eigenlijk helemaal niet zo vrolijk, hè, hans ja, Dorenstein wel droog. Hele ja, door, droge ja, ja. humor. Maar heel ja. triest, maar wel heel ja. erg lachwekkend. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb iets van, van hem klaarstaan. Uh, de huwelijksliedjes, kennen jullie die? Nee. Nou, nee. Was, nee, ik, nee? Nou, misschien was het zo, als, als het, het hooren. straks horen. Ja, ja. Dat je ja. denkt van, oh god, ja, dat was het. Ja, dat <laughs> was het. Ja, jongens, nou, dus Dorre Steins, kijk op het huwelijk. Daar komt hij. Dorre Steins huwelijkslied 1 en Dorre Steins huwelijkslied 2. Beide onder het motto, zelfs Christus aan het kruis had het beter dan ik thuis. Oh.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 Ik ben weer in staat van haar te houden Al ben ik nog niet geheel daar oude. En vrije lijkt me ook heel goed Als hij maar heel voorzichtig doet Ja, altijd mooi, hè, die Doris? zijn. geloof ik. Het ja, grappige is, hij is er nog steeds. Ja. ja. Want ik, ik heb jaren her zijn, zijn Rob en ik naar een uh, afscheidsvoorstelling gegaan. Oh ja. Dat heet dat mijn afscheidsvoorstelling. Dat heeft hij misschien afscheid ja. genomen van zijn oude image. Want ik, ik, hij is opgewekt gewekt. Ja, hij, ja, hij ja. is vogelaar geworden. Ja. En dat heeft hem heel erg uh, opgebuurd. Ja. Maar die man, die kan dus ook geweldig mooie teksten schrijven, die, ja. uh, waarvan je denkt van, van nou ja, dat, dit is natuurlijk een beetje droog, klotterig en zo. Ja, ja. Maar ik, ik heb een, uh, een uh, hoe noem je dat? Een favoriete zin, en dan moet ik het natuurlijk nu wel kunnen zeggen. Ja, ja, van een lied van, uh, van Adele, die zingt over het zwarte schaap. Dus iemand die echt altijd, altijd het zwarte schaap, is geschreven door uh, Hans Doornstein En dan is die zin van, als op een natte oktoberdag die man begraven wordt, dan was zijn leven veel te lang. Zijn stoet is veel te kort. Ah, mooi, hè? Oh, dat, zo, oh, dat zijn van ja. die plaatjes van zinnen. Joh, ja. Dat, kan hij, dus ook. dat zo, kan hij dus ook. Even in de week van de poëzie gooien hem ja. uit. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, Ja, Ja, ja, Mooi, ja. Ik kijk even naar Beb. Beb, ja. hebben we nieuws? Hebben we weerbericht? Wat heb uh, je voor ons meegenomen? Want dan ik ga heb, ik weer even een jingeltje draaien. Ik heb van alles dus meegenomen. We doen even het weer, aan, uh, Dol. Het weer. Dat we, ga ik even opzoeken. Ja, dan moet ik daar zijn. De ja. weather. Ja, komt ie. Zet even weerbericht. In grote delen van ons land schijnt de zon geregeld. In het zuidwesten is het overwegend bewolkt en kan een beetje regen vallen. Het wordt vanmiddag een graad of 6 à 7 bij een zwakke tot hooguitmatige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond zakt het kwik vrij snel richting het vriespunt. En vannacht komt het op uitgebreide schaal tot lichte vorst. Wat kan, wel kan er regionaal ook wat nevel en mist ontstaan. Morgen start het plaatselijk grijs, vooral in het noorden. Maar al vrij snel schijnt de zon op veel plaatsen. En bij weinig wind steekt het kwik dan alweer rap naar 5 graden. De komende dagen, zondag 2 februari, is het rustig en droog en dan profiteren we van een druk gebied. Opnieuw start de dag lokaal wat grijs met nevelen, mist en laaghangende wolken, maar de grijzigheid lost heel snel op en de volgende dag met flink wat zonneschijn. Het blijft dan droog en er staat dan ook nagenoeg geen wind, alleen aan zee, ja, en dat zijn wij dan weer, is de zuidenwind meest matig. Na een nacht van weer op uitgebreide schaal vorst stijgt de temperatuur naar een graad of vijf. Ook maandag wordt er veel zon verwacht. En ook dinsdag flinke zonnige periode. Maar uh, de temperatuur stijgt dan naar een graad of zes, acht. Dus we gaan momenteel de komende dagen wat winterweer tegemoet. Met wat uh, vorst in de nacht. Uh, wat nevel bij het wakker worden. En dan flink wat zon. We kunnen erop uit. Heerlijk, heerlijk. Klinkt goed, klinkt goed. Klinkt goed, hè? Yes. Ja. Ik hoop dat het volgende liedje ook zo goed klinkt. We gaan even luisteren. Ik, ik weet niet meer waarom ik hem er intussen heb gezet, maar we horen het wel. Als niks is, dan zetten ik hem gewoon weer af. Drops of Jupiter van Train. Ja, ja, Drops of Jupiter, tell me, van Train. En het was natuurlijk een heel bekend nummer. En ineens, uh, toen ik hem opzette, begreep ik waarom ik hem in mijn lijstje had staan. Want we hebben natuurlijk uh, een poosje geleden, of misschien is het nog, dat weet ik eigenlijk niet. Dat, dat uh, uh, fantastische verschijnsel gehad, dat al ja, die planeten op... Ja, ja precies. Ja, en dat inderdaad... ze allemaal op een rij stonden. Ja. Hebben jullie dat kunnen waarnemen? Ja. Ja, heb jij het gezien? Ja, ik zit s'nachts wel eens in de kamer. Ja? ja, gewoon even een filosofisch moment. Ja, ah, ja, ja, ja, ja Drie keer plassen, je kent dat wel. Oh, en ik dacht toen, dat het ook... Uh, en toen me, zag ik dat, ja. daar ben ik er echt voor gaan zitten. En later, we hebben toch onze Sjors, die veel luistert. Ja. naar nou, dit programma. Ja. Die heeft op, de, op zijn heeft Facebook allemaal die mooie foto's gezet. Ja. En ja. Dan, ja, daarna Met ben ik famous. helemaal gaan kijken. Want dan was ja, je ja. bewust worden, maar anders valt het je natuurlijk niet op. Nee. Je kijkt niet nee, iedere waarschijnlijk keer Waarschijnlijk nee. niet, want als je niet weet waar je naar kijkt. Nee, precies. Nee, precies. Dus nee, dat was wel heel bijzonder dat allemaal. Dat moet natuurlijk hè? helemaal onbewolkt zijn, hè? Ja, trouwens over Jos gesproken. Jos luistert vandaag niet. Misschien o nu heel even, want hij ligt doodziek in bed. Hij Echt? heeft een uh, ernstige bronchitis. Oh jee! Ligt met hoge koorts. Uh, Oh, nou, beterschap, op beters. Ja, beterschap namens het team. We, we, nou. we vinden het echt niet leuk dat je, nee. dat je nu niet mee kunt luisteren. We vonden juist altijd je feedback zo leuk. Maar als je luistert denk ik wel als je dit hoort. Ik He, hoop staat, het. staat hij heel zachtjes aan. Ja. ja. ja. <laughs> we ons rustig houden, George. Die ja. weet. niet we wetenschap Ja, zo is het. Um, Beb, jij zei ja. mij net dat je een, uh, toen een ik dan nieuwtje hebt. Uh, ik, ik ga dan ik maar even het... geen jingletje draaien. Nee. Nee. Toen ik het weer dan net vertelde, riep ja. ik erachteraan. We kunnen naar buiten en dat kunnen we ook. Ja. Want uh, volgende week zondag 9 februari heeft uh, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland weer zijn excursie. Verzonnen in de Koningshof in Vogelen, in uh, Overveen. Ja, is mooi. De Koningshof heeft een grote variatie aan dieren die een sporen achterlaten in het bos. Het is wel een bos, trouwens, waar we niet met honden mogen wandelen. Um, en die excursie gaat erover welk, bij welk spoor hoort nou welk dier. Welke vogels overwinteren er in het bos. Welke, hoe komen de dieren zwinters aan hun voedsel. Deze zondag is die uh, excursie georganiseerd voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Dus u kunt er met uw kind op uit. En als u Leuk. een beetje geluk heeft, ja. dan zien we sporen van een reeën hert. Op de grond liggen de appels met vraat. Sporen van een eekhoorn of een specht. Uh, het bos kent heel veel geheimen En hopelijk gaat hij die, die ook aan u tonen. De excursie is zonder ouders. Die mogen oh. zelf gaan wandelen of ergens koffie gaan drinken. Het is dus echt een excursie voor, voor kinderen kind. van 6 huh? tot 12 jaar. En wel is reserveren of aanmelden verplicht. En dat doet u via www.np-zuidkennemerland.nl het is zondag 9 februari van 11 tot 12 uur. Dus een uurtje voor kinderen. Eh, het vertrekpunt is het infopaneel bij de parkeerplaats Koningshof. Duin-Lustweg 26, te Overveen. En eh, vanwege de beperkte parkeerplaatsen wordt aangeraakt om zoveel mogelijk met, met de fietser vervoer te komen. Yes. Nou, en dan is er nog een opmerking. Leden van Natuurmonumenten kunnen via het inscannen... van hun lidmaatschapskaart gratis parkeren. Ja. En voor niet-leden geldt dat een parkeertarief. Nou, dat lijkt me een mooi uitje voor de kinderen. Volgende week zondag Koningshof Overveen. Ja, nou maar hopen dat het lekker weer is voor ze. Ja, ja, de voorspellingen okay. zijn heel leuk tot het eind van de week... en dan moet je altijd maar weer afwachten. Ja. Zo is het, dat doen Bolland en hey, Bolland ook.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 I need you, oh God I need these beautiful things that I've got. Hey, Ja ja, dat is Ik, ik vind dit zo'n indringend nummer Dat Beautiful Things van Benson Boon Wat we net draaiden. Mm -hmm. dat gaat, Het dat gaat bij mij helemaal door merg en been Hoe die man het uitschreeuwt Vind ik zo knap en uh, dat, dat was dus de laatste. En daarvoor hebben we geluisterd naar Wait for the Sun van Bolland en Bolland. Naar aanleiding van het uh, excursietripje uh, waar uh, onze Beppe het over had. Ja, de geheimen van de Koningshof. Uh, jazeker, ja. En Beb, had je nog nieuws? Of heb uh, je, is er ja, nog iets te melden? Ik heb wel iets echt plaatselijks te melden voor alle mensen in Zandvoort Noord. Want aanstaande woensdagmiddag 5 februari vanaf 4 uur... praat burgemeester David Molenburg met de buurtbewoners van Zandvoort Nieuw-Noord. En dan gaat het over de veiligheid. Hij doet dat in een marktkraam die voor het pluspunt aan het Vlemingplein aan het staat. Iedereen is welkom om met de burgemeester en de leden van het college. Die erbij komen, in gesprek te gaan over de gevoelens van onveiligheid in die buurt. Er hoeft vooraf dus ook geen afspraak gemaakt te worden. En naast de burgemeester is het ook mogelijk om met politie, handhaving en met pre-wonen te spreken. Dus alle lieve mensen van Zandvoort Nieuw-Noord. Het loopt daar nog steeds niet lekker met het gevoel van veiligheid. Ga daar met de burgemeester Molenburg over in gesprek aanstaande woensdag vanaf vier uur. En hij is in ieder geval aanwezig tot half zes. Vlemingplein, Marktkraampje voor pluspunt. Ja, wat dan veel mooier is, is dat uh, er heel hard wordt gewerkt aan het dorp in Bloei. Er wordt hard gewerkt aan het groener en leefbaarder maken van ons dorp... via het actieplan Groen. Het zorgt voor een mooiere woonomgeving, maar zoals we allemaal weten... helpt het ook tegen de hitte. Het verbetert de waterafvoer, het biedt ruimte aan verschillende planten en dieren. Dit project is opgestart en er worden 55 bomen geplant. Bijvoorbeeld aan de burgemeester Nawijnlaan en aan de Julianaweg... Er worden uh, 600 vierkante meter nieuw groen aangelegd en 1550 vierkante meter bestaand groen opgeknapt. Het streven is minder steen en meer groen. Komen 10 nieuwe plantenbakken op het gasthuisplein? Nou, ga zo maar door. Het is, uh, de eerste spade is in de grond gestoken door. Uh, wethouder Martijn Hendricks, die nu afgetreden is. Maar wij nemen aan dat zijn prachtige plan verder wordt ontrold... en in maart worden de laatste bomen en planten in de grond gezet. Dan kan de voorbereiding van het volgende plantenseizoen beginnen. En we gebruiken daarvoor niet onze eigen ideeën, zo sprak wethouder Hendricks... maar ook de ideeën van bewoners die eerder zijn verzameld. Dus kijkt u om u heen, het dorp wordt in bloei gezet. Ja, ja, er is trouwens binnenkort ook een afscheidsreceptie hè, voor uh, Van Martijn. wethouder ja. Hendricks. Daar ja. ja. kunnen we misschien straks nog wel even wat over zeggen. Uh, we, we gaan doen. luisteren naar You, Laurie met Baby, Please Make a Change. I beg you, baby, most every night. Please don't scold me, just treating me right Baby, please make a change Baby, please make a change Baby, please make a change I think it will do you good That'll change an ocean and the deep blue sea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 Tijd, als ik op de klok kijk, tenminste. Voor het liedje van de Sidekick. En dat, we gaan nu luisteren naar het liedje dat uitgekozen is door onze Beb. Ja. Beb, je hebt gekozen voor Sweet Inspiration. Ja. Kun je daar ja. een toelichting voor ik ben geven? Natuurlijk, ik ben natuurlijk een oude soul liefhebber En. Uh, dit draaide ik s'morgens als ik opstond. En dan voelde ik me de hele dag vrolijk. Sweet gek is dat, hè? Ja, ja heerlijk. Dat, dat heb je soms. Hè? Met Sommige liedjes die doen dat ja. gewoon een beetje. Ja. In die tijd had je nog LP's. Eh, gewoon lekker zo'n draaitafeltje in je kamer. En dan, eh, dan ging ik gezellig eh, dit draaien en een beetje mee. Dansen. Ik zou zeggen: van blijf dat dan doen. Ja, wat gek, hè? Ja. Dat dat toch zo zachtjes naar achteren is geraakt. Met allerlei andere muziek die zich aan mij op heeft gedrongen. Ja, ja. Maar dit is echt oud, hoor. Dit is echt. Eh, Heel, wel lekker. Ja, wel lekker. Maar dan ja. Kom, komt hij speciaal voor Bib. En die kan de zijkant kijken. Of zie zo'n boom? Sweet Inspiration van The Sweet Inspirations. Leuk gevonden. Dankjewel, Beb, voor dit leuke ja. nummer dat je hebt meegenomen. Mogen we alle geïnspireerd zijn. <laughs> ja. ja, ja, ja, ja. En uh, als we dan weer een keer op de klok kijken... dan zien we dat het eerste uur er alweer bijna op zit. Ja, ja. Ja, dus uh, we gaan nog één nummer draaien... en daarmee gaan we deze, uh, dit uur afsluiten. Dan gaan we even naar de reclameboodschappen en het landelijke nieuws... En dan zijn we daarna weer bij jullie terug. Dus blijf uh, aanstaan op deze radio en uh, blijf luisteren. Want we krijgen straks na het tweede uur meteen, of tenminste met ingang van het tweede uur, de column van Honey Nou, en dat belooft weer wat hoor. Dus we gaan ervoor klaar zitten hoor. Oh, zo is het, zo is maar het. Maar eerst even naar het toilet, dames. Ja, zo is Zodat het. Zodat helemaal klaar En pakken. ik zoek even wat inspiration. Ja, meteen de ladies erbij. Oké, okay, we gaan luisteren naar de Beat Express met Do It. Tot straks. Go on and do it. Do it. Do, do you Whatever it. Is. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do People know just what they'd like to Do Whatever Nobody knows what they like to do. Whatever it is, as yeah, Long as it pleases you, just take some time and relax your mind. Do, do, do, it you do it, do it, do it till you're satisfied. Do it, do it, you're satisfied. Whatever it is, do it, do you're it, it, satisfied.